Jezus koning, de Joden. We hebben het in de vorige aflevering al wat aangehaald, maar we gaan er in deze aflevering wat dieper op in. Jan van Barreveld, heel hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Eindtijd en Profeetie. We hebben het vorige week al gehad over Jezus die koning was, de, de verwachting dat hij koning zou zijn al. En, uh, nou, hoe speelt zich dat eigenlijk verder af? Wat heeft zich daar nog meer afgespeeld eigenlijk in die periode dat zij, de Joden, dat verwachten? Heel veel. Ja. Heel veel. Voor Pilatus, die vroegen: ben jij de koning der Joden? Ja. En de heer Jezus die zegt heel duidelijk: ja, ja. gij zegt het, nou, dat is dan de, de uitdrukking is daarbij. De bevestiging bezig, daarvan. Ja. Ja. En, en de soldaten riepen: hey, de koning der Joden, weg ermee. Mm -hmm. En voor het erin getuigde hij heel duidelijk dat hij de Messias, de koning Messias was. Mm -hmm. En momenteel verwachten de Joden natuurlijk twee Messiasen. Mm -hmm. de leidende Messias. En de messias, de zoon van Jozef, noemen ze dan. Ja. En de koning-messias, de zoon van David. Ja. Maar goed, uh, het Sanhedrin erin zei hij ook heel duidelijk: ik, ik ben het, de koning der Joden. Maar en, hoe, en, hoe belangrijk was dat voor al die mensen? Zowel voor, voor Pilatus, voor Herodes, voor het uh, de, de erin. Ja, om, omdat ze dan wisten dat het koninkrijk zou komen. Ja. En, en ondertussen hem, aanvaarden ze hem niet. Ze stelden nou, wel de vraag. Maar als die dan bevestigde... Dus Van zeg maar, die ja. overpriesters, daar is het duidelijk. Ja. Want die zeiden een keer tegen elkaar... Uh, kijk eens, de hele wereld hem na. Straks ontneemt hij ons, ons koninkrijk. Hmm. Nee, dat zie je overal, ook in, in, in Nederlandse stichtingen... In kerkelijke stichtingen, hmm. in uh, wereldse stichtingen... Die daar op de troon zitten, die blijven... Al hebben ze uh, lijm aan hun broek... Ja. ...op hun zetel zitten. Ja, Niemand mag ze hun koninkrijk ontnemen. Ja. En dat was toen ook. Ja. Het, het, het, het koninkrijk interesseerde die overpriesters in wezen niet. En die die hadden een beetje hekel aan hem. Omdat hij moeilijk deed over de wet en dergelijke. Het ja, ging een beetje tegen hun traditie in. Het ging tegen hun verwachtingen en hun ja. traditie in, ja. Dus dat was één verdachte grond. Mm -hmm. het, het interessantste in dit verband is die intocht in Jeruzalem. De ja. heer Jezus had net, laatst uit de doden opgewekt. Dus ze dachten, nou, nou is het helemaal, als hij doden kan opwekken, is ieder leger is niet te verslaan. Ja. Zelfs de Romeinen niet. Dus ze vonden het prachtig. En uh, ze gingen met hem mee naar Jeruzalem. En ze juichten Jezus, de koning der Joden. Ik heb Dat moet ergens in Johannes staan. Ik zal even kijken... Ja, uh, waar ja. het staat. Maar het Johannes, er, 12. Johannes 12. Johannes 12, de intocht in Jeruzalem. Hier riepen vers 13. Ze namen palmtakken en gingen hem tegemoet. He, er was twee groepen, één ging met hem mee en er kwam mm -hmm. een groep uit Jeruzalem. Ja. Het was natuurlijk razend druk in Jeruzalem in die tijd, er waren toch... Was het... Uh, Pasen. Ja, het was Pasen. Tegen Pasen, ja. tegen Zijderavond. En ze riepen, gezegend hij die komt ja. in de naam des Heeren. In het Hebraeus, Baruch haba beshem Adonai. Ja. Gezegend, de komst, in de naam van de Heren. Ja. En riepen ze er ook nog bij, de koning van Israël. Ja. Ja, dat, dat was hun verwachting, ze verwachten dat allemaal. En wat gebeurde er toen? Toen ging hij op die ezel zitten. Ja. Ik zeg dat heel eerbiedig en ik bedoel het niet uh, oneerbiedig. Maar had de Heer Jezus nooit moeten doen. Maar... Uh, in de psalmen wordt er al over geschreven, toch? Of in Zachariah? Wat in die Zachariah. Die vijf, staat Zachariah hoofdstuk 9. Ja. Nou, maar eens kijken wat er staat. Zachariah hoofdstuk 9. Jubel luide, gij dochter van Sion, vers 9. Jubel luide, gij dochter van Sion. Dat deden ze ook. Ja. Ze juichten, de dochter van Jeruzalem. Uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend, nederig, reed op een ezel, op een ezelshengst de jongen. Wat kon hij dan anders doen? dan op een ezel te gaan zitten als die de profetie moest vullen. Gewoon naar Jeruzalem gaan. <laughs> maar had hij het mogen doen? Uh, nee. <laughs> nee, kijk, ik, ik zal er straks nog even iets over zeggen. Even dit afmaken, <laughs> okay, anders ja. raken de mensen in de war. Okay, dan, hoor, dan staat er, vers 10, zal ik de wagens uit Everim, stond het wagenpark van de gehate Romeinen, ja. de wagens uit Everim en de paden uit Jeruzalem, een gruwel voor de fariseers, ja. Uh, dat dat er was. En ook de strijdboog was er niet gedaan. Mm -hmm. Nou, dan had Pilatus met die strijdboog had hij voor die tijd een hele opstand in elkaar geslagen. Nee. Een heleboel Galileus mm -hmm. afgeslacht hm. en zal de volken vrede verkondigen en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot aan de einde der wereld. Dat verwachten ze. Ja. En dan had hij maar niet op die ezel moeten gaan zitten. Nou ja. dat ja, <laughs> is toch terecht? Ja, maar goed, hij wist, hij wist natuurlijk van deze profetie af. Dus het wat voordeel is, als hij terugkoopt, hoeft hij niet meer op die ezel te gaan zitten. Nee, precies. En dat, dat, dat gedeelte ja. is van de profetie is al vervuld. Dus vervuld ja. Maar waarom dan nou nog 2000 wat jaar? Wat was het beeld van een ezel? Uh, ik dacht dat koningen in die tijd meer op een ezel zouden ja, zitten. Ja, meer op ja. een ezel dan op een paard. ja, ja. ja, ja. Behalve koning Wilhelm. Ja. Die is toen Jeruzalem binnengetrokken in het begin van de vorige eeuw mm -hmm. op, een, op een paard. Ja, ja. Ja. En, en Godrie van Bouillon, van de kruistochten, mm -hmm. die wilde dat niet. Want waar mijn heer te voet binnenkwam, of op een ezel, mm -hmm. wil ik te voet binnen gaan, zei ja, ja, ja, precies. Dus ja. dat was een beetje... Maar goed, Jezus doet dus eigenlijk niet anders dan dat zeg maar, over hem geprofiteerd was. Tot op de helft. Ja, maar hij ging wel op die ezel zitten. Dus ging, ja. Dus, uh, en wetende dat daarmee ook, zeg maar... Uh, zijn, zijn, zijn tijd gekomen was. Ja, er is weer zo'n doorgesneden profetie. Ja. Zoals we dus ook gezien mm. hebben, de vorige uitzending, bij al die profetieën rondom uh, de eerste komst ja. van, uh, van de Heer Jezus. Nou, toen ging hij de tempel binnen. Wat deed hij doen in de tempel? Nou, even lezen in Marcus. Want dat is wel interessant. Marcus 11, vers 11. Hij kwam te Jeruzalem in de tempel. Wat zou hij daar doen in de tempel? Ja, je zou denken dat hij daar komt om te bidden, eh, te offeren, eh. de tempel te reinigen. Nee. Nadat hij rondom alles overzien had, mm -hmm. vertrok hij. Hij deed niks, alleen ja, hij heeft nee. een paar blinden genezen en een paar verlamden genezen. Nee. Hij deed niks en de volgende dag kwam hij pas terug. En toen mm -hmm. heeft hij de tempel gereinigd. Ja. En toen begonnen de fariseers weer te mopperen en zeggen... Volgens welke bevoegdheid doet u deze ja, dingen? Ja. Want wij zijn alleen maar bevoegd. Jij bent niet bevoegd. Dat ja. bedoelt u ermee? Ja, precies. Nee? Ja. Maar wat, waarom rondom alles overzien te hebben Ging staan? Ging Ja, weg. Waar, wat wat, wat, wat, wat wilde u dan overzien? Wat wachtte die eigenlijk? Het is net alsof de heer even in die tempel stond te wachten. En, en rond te kijken zo van... Ja, rond uh, te okay. kijken. Is alles in orde? Ja. Ja, is alles in orde of is er niks in orde? Dan zag hij al die... Die, die, die, die beesten ja, daar. Ja. Nou, dit is één een, een citaat uit psalm 118. Mm -hmm. En daar kunnen we zien wat de Heer verwachtte daar. Dat is heel interessant. Psalm 118. Oog Heer geeft toch heil, vers, vers 26. Heere, en daar staat wat ze, wat ze riepen. Ja. Gezegend, Hij die komt in de naam des Heeren. Mm -hmm. Er zat er een zinnetje achter en daar wachtte de Heer op. Mm -hmm. want uh, Wij zegenen u uit het huis des Heeren. Uit de tempel dus. Uit de tempel. Wie zetelde daar in de tempel? De farizeeën. De farizeeën, de schriftgeleerden. Het Schriftgeleerd. Sanhedrin. Ja, Sanhedrin. En wie moest hem zegenen uit het huis van de tempel? Dat moesten zij doen. Ja, de, de bevoegden. Dat, de, de, de bevoegde de leiding van Israël. Ja, ja, ja. hij, hij gaat gewoon volgens de weg van de leiding ja. van het land. Ja. En die lieten zich niet zien. Dus toen hebben ze hun kans om hem te accepteren op dat ezeltje als koning. Hebben ze voorbij laten gaan. Waarom moest dat gebeuren dan? Want je ja, zou dat, kunnen zeggen van, ja, hij wist van tevoren dat dat niet zou gebeuren. Dan moet je even de apostel Paulus raadplegen. Oké, okay, maar daar komen we een paar afleveringen verder op. Daar komen we uh, ja. verder wel op, ja. Want uh, Paulus die laat dat zien, want het is raadselachtig natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Dus want, want, want de Jezus wist dat het niet zou gebeuren. En toch gaat hij naar die tempel, kijkt daar rond. Ja, ja. Um, um, um, heeft dat te maken ook weer met... Dat, dat God zegt, ik geef jullie nog weer een kans? Ja, dat is altijd zo. God geeft mensen altijd weer opnieuw een kans. Hmm. Weer dat thema van zijn oneindige geduld. Maar op het moment dat dat gebeurd zou zijn, dan zou de wereldgeschiedenis uh, 360 graden om zijn gedraaid. Weet ik niet. Als ze hem nou hadden erkend als koning, als Messias, als dan er, Jezus... Dan waren er nog dingen gebeurd. Uh, God heeft altijd een plan B, C of D, ja. en God die weet dat in zijn almacht en in zijn wijsheid mm -hmm. altijd zo voor te stellen en zo te vormen zo'n plan, mm -hmm. en dat het volgens het, het heilige profetische woord is. Ja. Dat zijn, in Gods macht, is dat multi-interpretabel. Het ja. is op vele manieren ook, ook uit te leggen. Ja. Maar op de een of andere manier moest hij deze move maken. Hij moest <laughs> ja, naar de ja, tempel toe, wat dat is, hij moest dat is... wachten, en er gebeurde niks en dan loopt hij weg. Ja, dat ezeltje, dat, uh, dat stond er nu eenmaal. Ja. En die dertig zilverlingen stonden ook al in Zacharia, dus ja. dat moest ook gebeuren. Ja. Ja. Het, is, ja, het is allemaal heel wonderlijk wat daar aan uh, gebeurde. Hij verwachtte dus dat hij... Dus... Ja, maar tegen beter weten in, bijna. Dat zou ja, kunnen wij nu makkelijk zeggen natuurlijk. Hè? Ja, achteraf kun je dat ja. makkelijk ja. zeggen. Ja. Maar niet, maar niet tegen beter weten in. Nee. Misschien had de heer het zelfs wel gehoopt. Ja, maar Misschien, misschien was het wel zeg maar vanuit Gods oogpunt een strategisch moeten ja, dat het zo dat moest dat gebeuren. Dat denk ik wel. Het moest dat legt Paulus heel duidelijk uit. Ja, Oké. Okay. Nou, daar, daar zijn we nog even benieuwd naar hoe dit dan uh, door Paulus uh, aan ons verteld gaat worden, maar dat uh, doen we in een andere aflevering. Ja, en dan gaan we snel door naar ja. uh, mm -hmm. de rest. want ja. Toen is Jeruzalem is dus uh, ja, zo'n 30-40 jaar daarna is verwoest. Ja. Dat is misgegaan. Mm -hmm. Maar toch blijft de profetie over Jeruzalem staan. Ja. En toch zal de Heer Jezus in heerlijkheid tot Jeruzalem, naar Jeruzalem terugkeren. Mm -hmm. Met die heerlijkheid die uh, Simeon daarvoor zegt heeft in de ja. Bijbel. Heerlijkheid voor uw volk Israël. Ja. En daar, de, daarom draait in deze tijd alles om Jeruzalem. Ja. De, de, de islam die wil Jeruzalem. Mm -hmm. De paus die wil Jeruzalem. De mensen van de Verenigde Naties, van de Nieuwe Wereldorde, die willen allemaal wel Jeruzalem. Omdat die geestelijke machten mm -hmm. daar diep over nagedacht hebben en de Bijbel hebben gelezen. Het draait allemaal om Jeruzalem. Toen jij zo op dat ezeltje uh, Jeruzalem binnenging, is hij toen ook door de Gouden Poort gegaan? Nee. Nee, door de Poort. Ja, oké. Okay. Nou, ja. weet wat het is, hè? Ja. Ja. Uh, door die poort is die gegaan. Okay. ja. Dus dat is ook iets wat, zeg maar, die profetie... Uh... Ja, hij is niet de tempel binnengegaan. Nee. Toen, nee. toen was die, die, die, die gouden poort nog wel open, uh -huh. want die is later, toen de tempel, de muur van Jeruzalem herbouwd zijn, is die door een of andere uh, islamitische kalif, is die... Uh, Dicht gemetseld. Dicht gemetseld, ja. Ja. ja. ja, en wij stonden laatst uh, met de directeur van cgi uh, comité Gemeente Hulp Israël uh, voor die uh, poort. S'avonds laat, het was donker. En we stonden daar te bidden bij die poort, dat hij eens maar spoedig terug mag komen. En uh, ja toen kwam natuurlijk de politie aan om ons weg te jagen. Toen, was je mag... op het Tempelplein? Aan... Nee, nee, nee, aan de buitenkant. Maar uh, Was je over die begraafplaats helemaal gekomen? Ja, ja, ja, dus we stonden op die begraafplaats te bidden. Vlak voor die poort. En, ja, dat ja. uh, yeah, uh, was not done. Uh, was ni werd niet geapprecieerd. Ja, het verbaast me dus... dat die poort toen niet ingestort is. <laughs> ja. Maar ik bedoel, zo, uh, zo uh, wordt die poort nu nog steeds als belangrijk gezien. Want ja, je mag daar niets aan bidden. Dus, maar er, uh, zit, er ja. zit nu beweging in. Ja, precies. Want in Israël wordt nu een wet aangenomen door de Knesset: uh, dat het Joden vrij toegestaan is om het Tempelplein te bidden. Ja. Ik heb het gehoord, ja. Oh, je hebt het gelezen. Ja, ja. En uh, bovendien, die rotskoepel mm -hmm. is nooit een moskee geweest, is niet nee. eens een moskee. Die rotskoepel die is gebouwd uh, door ergens in, het, in, in de zevende eeuw, mm -hmm. na Christus, door een kalif uit Damascus. en die heeft hem gebouwd als, niemand weet dat, als Joods gebedshuis. Oké. Okay. Ja. Is wat, als ja. Abt al-Malek heet hij geloof okay. ik. Oké, ja. uh, Omdat hij de Joden zo welgezind was. Mm. De joden uit die tijd waren er zo blij mee, die zeiden, nou komt de Messias, want we krijgen ja. onze tempel terug. Ja, precies. Ja. Want de echte moskee die er staat, is de Al-Aqsa moskee. Ja. ja. Dus, nu zijn er ook, dat is wel heel erg interessant, zijn er ook onderhandelingen van, uit het erin, mm -hmm. met een top moslim geleerde, ik zal hem met name niet noemen, mm -hmm. maar uit uh, Turkije. Ja. Die man die heeft miljoenen boeken gepubliceerd. Mm. Uh, daar zijn mijn boeken, daar is niks bij vergeleken. Nee. Er zijn er wel 70 miljoen van verspreid. Wow. En die zegt: Jullie moeten zo gauw mogelijk je tempel herbouwen. Ja. Want dat is het paleis van Salomo. Dat is het, het paleis van jullie God. Mm. En bovendien, zegt hij: Dat zou, zegt jullie Bijbel, een bedehuis zijn voor alle volken. Ja, zegt de Jezus ook ja. als die tempel reinigt. Ja. Dus daar kunnen wij ook mooi bij. Mm. En dat is natuurlijk heel erg griezelig. Ja. Je ziet. Peres en Mahmoud Abbas. en de paus bidden. Je ziet een tempel. die daar. op een gegeven moment. een, uh, een mengseltje wordt. En dat zie je dus ook in openbaring. Mm -hmm. In openbaring 11 of 12. Zoals we eens kijken. Ja. Het, is, het is wel niet de lijn van het gesprek. maar het maakt niks uit. Openbaring okay. 11, en openbaring 11 is het. En dan krijgt Johannes. die krijgt daar een. Een, een, een maatlat, elf is het, ja. echt een maatlat. Mij werd een riet gegeven, een stafgelijk, met de woorden, sta op en meet de tempel van God. Welk vers is dat? Vers 1. Oh ja. Precies. En meet ja, ja. de tempel van God, ja. en het altaar en hen die daarin aanbidden. Dus in de eindtijd zal er ten eerste een tempel zijn, ja. ten tweede, het is de tempel van God wordt dat genoemd. Mm -hmm. Ik hoor wel eens wat stom dat jullie een bijdrage leveren aan het tempelinstituut voor de tempelbouw. Mm -hmm. Want het zal de tempel van de antichrist worden. Ja. Dat weet de Heerde God ook wel. Ja. Het is de tempel van God Aha, die daar gebouwd dat wordt. Dat de antichrist daarin gaat zitten is een ander verhaal. Ja, nou, dat, ja. uh, dat komt misschien nog wel ja. in deze serie. Ja. En, en het altaar moet je meten en hen die daarin aanbidden. Mm. Dus het zal nog een centrum zijn van offeranden mm -hmm. en van Joodse eredienst. Ja. Zegt het Nieuwe Testament, zegt ja, de openbaring. Precies. Maar laat de voorhof die buiten de tempel is, erbuiten, en meet hem niet, want die is aan de heidenen gegeven. Ja. En zij zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang, 3,5 jaar lang. Ja. Dus de voorlog, dus de Joden behouden die, dat, dat, het, het, het, ja, minst, ja. het heiligste deel van de tempel. Ja, precies. Waarschijnlijk doordat die twee getuigen daar rondlopen. Ja, ja. Want die staan ja, verder ja, in het klopt. hoofdstuk, ja, hè, waar, ja, klopt. Uh, die, waar vuur ja. uit hun mond komt en al die dingen meer. Dat is uitermate spannend. Ja. Niet? En wat zal er dan gebeuren? Dan zullen ze daar blijven. En Paulus die zegt dat dan de antichrist naar Jeruzalem komt... Mm -hmm. In 2 uh, Thessalonicenzen. Mm -hmm. Want die Thessalonicenzen. die hadden problemen met de eindtijd. Ja. Ze waren de enige kerk in, uh, in, in, in. Europa, zal ik maar zeggen. die. Uh, goede eindtijdverwachting had. Die wisten dat het 2000 jaar zou duren. Zeg je? Die wisten dat het 2000 jaar zou duren. Uh. <laughs> <laughs> ehm. Hey, ik, ik heb hier geen antwoord op op dit moment. Maar. Nou ja, maar zij hadden vragen over de eindtijd, want ja. ze hadden zich er voortdurend bezig gehouden. Ja. He, de Heer verlost ons van de komende toorn, mm -hmm. de Heer zal verschijnen met de engelen van zijn kracht. Allemaal teksten uit de brief die gaan over de wederkomst. Ja. En toen schreven ze een brief aan Paulus, uh, beste broeder Paulus, we hebben wat vragen. Uh, ja, is die eindtijd nou niet aangebroken? Hebben we de dag des Heren al gehad? Ja. En dat is die verschrikkelijke oordeelsdag waar we al ja. eerder over gehad ja. hebben. Hebben we die al gehad? Hebben we misschien de opname van de gemeente, hebben we die dan misgelopen, mm -hmm. dat de Heer ons verlost? Wat is er aan de hand? Ja. En dan geeft Paulus, die geeft daar een scenario over de tempel. Ja. Hij zegt, eerst moet de afval komen. Nou, dat zien we dus nu gebeuren in Europa. Mm -hmm. En dan zal de wetteloze, zo noemt hij de duivel, de tegenstander, zal ja. zich openbaren en zal zich in de tempel neerzetten om zich te laten zien dat hij een God is. Ja. Hij wil per se niet dat God weer koning wordt. Dat had hij van Adam ja. afgepikt. Mm -hmm. En nu wil hij het vlak voordat de heer Jezus terugkomt, de heer Jezus afpikken. Ja. En hij gaat daar zitten. En dan wordt dat heiligdom waar we het net over lezen, mm -hmm. waar de joden nog in hart van offeren ja. en mm -hmm. bidden, ja. want hij zal het offer doen ophouden. Ja. En zal zich daar proclameren als God van deze wereld. Mm -hmm. En dan op dat moment is de Heerde God het zat, de ja. gesproken. En dan barsten de oordelen los. En dan zegt Paulus, komt de Heer Jezus en zal de Satan uh, doden door de adem van zijn mond. Ja. En dat lezen we in openbaring 19, hoe de Heer dat zal doen Precies. als hij met macht en heerlijkheid komt. Ja. Maar, uh, je hebt het over de Thessalonissense, dacht ik, hè? Die, uh, die dat uitspraken van, hoe zit dat nou allemaal, op broeder Paulus? Ja, die... Maar ook vandaag de dag zijn er nog mensen die zeggen van ja, maar dit is allemaal al gehad, uh, dit is allemaal al gebeurd, de opname, dan... dan, dan opname ook nog? Opnamen zullen ze dan misschien wie, wie heb niet meenemen, die, die zullen ze dan misschien niet meenemen. Maar wel, zeg maar, ja, uh, al die, die, uh, die Rijken zijn al geweest enzovoorts, uh, we, we zitten al in het uh, duizendjarige Vrede Rijk ongeveer. Het laatste moet je maar even intrekken, want... Uh, ja, als je om je heen kijkt, kan dat niet. Of vrede is er helemaal geen maar sprake. Maar er zijn bepaalde visies ook vandaag nog in, ja, ja. Uh, onder christenen die, zeg maar, uh, roepen van ja, maar dit hebben we allemaal gehad, dit ja. hebben we allemaal gehad, terwijl wij nu bespreken en zien dus dat bepaalde profetieën nog steeds helemaal niet vervuld zijn. Ja, ja, dat is een bepaalde theorie, een ja. bepaalde eschatologie, ja. die zegt het is in de geschiedenis allemaal een keertje gebeurd. Ja. Nou ja... We zullen wel zien. Maar dat zagen we met de profetie wel vaker gebeuren. Dat we een, een, een kant hadden in het Oude Testament, maar dat in het Nieuwe Verbond ook zeg maar, nadrukkelijk een ja. de andere kant stond. Ja, profetie hebben altijd, zeg ik dan, een meervoudige uitkomst, een ja. vervulling. Ja. Even maar terug even naar Jezus als Koning. Waar, waar gaat dat naartoe leiden voor de Joden? Ja, dat is een, een lang verhaal. Maar het verhaal we niet... duurt al 2000 jaar. Ja. <laughs> maar cool. uh, het zal gebeuren op het moment dat Jeruzalem uiteindelijk weer belegerd wordt. Mm. En in Zachariah 12 staat dat. Ja. En dan zal, in Matthäus 24 staat dat, dat zullen we het al even lezen, mm -hmm. wat als de Heer terugkomt, als we er nog even tijd voor hebben. Ja, een half minuutje. Een, een minuut? Ja. Oh, ja. Dat, dat moeten we snel doen. Matthäus 24, de eindtijdreden van de heer Jezus. Eh, Ter stond na de grote verdrukking, vers 29. Ter stond na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden, rampen zullen gebeuren, de sterren zullen van de hemel vallen, de machten van de hemel zullen wankelen, en dan zal het teken, het signaal van de zoon des mensen, aan de wolken verschijnen. Mm -hmm. Wat is dat teken? Veel mensen denken dat het kruis is. Ja. Maar dat zal voor de joden... Ik zal bijna zeggen terecht, afstotelijk zijn. Ja. Wat zal dat teken dan zijn? Ja, ik denk zijn handen. Zijn handen en zijn voeten, ja. ja. We hebben het al eens eerder over ja. gehad. Ja. Want daaraan herkende Thomas hem, daaraan herkenden zijn ja. apostelen hem, ja. en ook de Emmausgangers, die herkenden ja. hem. En dat is ook het teken van de verlossing. Ja. Dat is het eeuwige teken, is de bonde dat, die hij voor ons geslagen is, zoals Isaiah ja. 43 staat. Ja. Het teken van zijn bloed dat reinigt van alle ongerechtigheid. Dat zijn ja. de wonden die uit zijn zij bloed en water kwam eruit. Ja. En dat teken zal, is volgens Zacharia 12, mm -hmm. zal dat aan de, uh, aan de wolken verschijnen. Ja. In Zacharia 12. Mm -hmm. Wacht even, we zijn nog niet klaar met Matthäus. Nee, nee, nee, nee. Oh, maar je mag het, zoeken het, wat je wilt. Het anders, uh, teken van de zoon des mensen zal verschijnen aan de hemel. En dan zullen de, stemmen, de stammen van de aarde, sommige lezen van het land, zich op de borst slaan. Dus dan zal elk oog zal hem zien. Ja. Elk oog zal geconfronteerd worden met de gekruisigde Christus. Ja, Ook de overleden. Ja, ja. en, en dan, een post daarna, dan zal Israël huilen. Ja. Want ze zullen hem allemaal maar herkennen. Ja. Ze zullen zeggen, het was toch de Yeshua. De koning. Het was ja, toch de koning der Joden, die van Jezaja 53, die om onze overtredingen nou, doet. Die zocht ik dus net op, Jezaja 53, okay, nou ja. om, om vast te stellen dat dan op dat moment de rabbijnen niet meer zullen zeggen van Jezaja 53 gaat over ons als volk, de holocaust, de shoah. Ja, maar, zit, je zit naar mij te kijken. Maar het, het gaat hier inderdaad over Yeshua. de Messias. Yeshua. Nou, en ik zeg, het gaat ook over ons. Ja. Het lijden van Israël, dat is, misschien, mm -hmm. heeft misschien ook een diep Messiaans karakter. Ja. Het lijden van Paulus zei, die vul ik in mijn lichaam aan, wat mm. ontbreekt dan het lijden van Christus. Ik, ja. kan niet, ik begrijp dat niet hoor. Dat is ook het lijden van de vervolgde kerk. Ja, en ook de lijden van mensen die in de gevangenis zitten. Ja, mensen ja. Die, die de keel doorgesneden worden te willen ja. van de Heer Jezus. Dus het is en-en? Het is en-en, ja. Dat is duidelijk. Okay. Dat is voor mij ook. En. Maar, in de allereerste plaats, het plaatsvervangend lijden, waar de Heer Jezus zei... De grootste woorden die in de schrift staan, vinden we in het evangelie, waar de Heer Jezus zegt, het is volbracht. Oh ja. Alles is volbracht. De heils van, ja. uh, van, uh, van de oude Simeon, waar we het vorige week over hadden, niet? Die is volgegoten door het volbrachte mm. werk van de Heer Jezus. Daarmee is als, hij als koning ons in alles voorgegaan. Ja, alles is het eerst de Heer Jezus. En de Jood mm. en dan ook de Griek. Amen. Gaan we ook al mee. Dank je, Jan, voor deze toelichting op uh, Jezus als koning der Joden. Ja, Graag tot een volgende aflevering. Nu thuis, heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. De Heer Jezus als koning de Joden. We hebben Jezaja 53 aangehaald. We hebben Zacharia besproken. We hebben Matthäus besproken. En zoveel meer. Uh, leest u thuis gewoon allemaal nog eens even rustig na. En uh, u zult zien de diepte, de breedte, de hoogte... Uh, van alles wat Gods woord ons probeert duidelijk te maken... over deze eindtijd. Hartelijk dank voor het kijken van u. En graag tot een volgende aflevering. Of je het nou gelooft of niet dat het is dat het is. Of het dit, dit. dit. Ja. En als je dat gaat bidden... Dan gaat de Heilige Geest via de woorden van God vanzelf al werken.